4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems. Straks nieuws over de toekomst van de zon. En hoe hou je een militair avontuur in Syrië binnen de perken? Dat straks in de villa. Nu is het NNW-journaal met Raymond Serré. Samir A. wordt volgende week vrijdag vervroegd vrijgelaten. Het openbaar ministerie wilde dat hij langer vast zou blijven zitten... maar de rechter heeft dat afgewezen. Verslaggever Robert Bas. Dat de rechtbank het advies heeft gegeven aan het Openbaar Ministerie... ...om het reisbod dat het Openbaar Ministerie wil opleggen aan Samir te heroverwegen. Het Openbaar Ministerie wil dat Samir de komende jaren in Nederland blijft... ...dat hij niet gaat reizen, niet gaat emigreren. Volgens de rechtbank is dat geen goed idee... Want Samir kan in Nederland waarschijnlijk moeilijk een nieuw bestaan opbouwen. In het buitenland, hij wil emigreren, kan dat waarschijnlijk wel. En door het advies van de rechtbank is dat een stapje dichterbij.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 De Tweede Kamer debatteert morgenmiddag over de situatie in Syrië... en het mogelijke ingrijpen van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk. Bij dat debat zijn minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... en minister Hennis Plasgaard van Defensie aanwezig. Het debat is een commissievergadering, maar de Kamer houdt er rekening mee... dat morgenavond alle Kamerleden terugkomen van reces... zodat er over eventuele moties kan worden gestemd. Bij de Kouberg in Valkenburg aan de Geul heeft een rijdende bermvreesmachine voor een ravage gezorgd. Op de steile weg raakte de remmen oververhit waardoor de chauffeur het voertuig niet meer in de hand had. De chauffeur reed ongecontroleerd de Kouberg af en raakte onderaan de berg twee busjes en een auto. Uiteindelijk kwam de bermvreesmachine tegen een paal tot stilstand. De politie. Alle bestuurders van de voertuigen zijn sowieso met de schrik vrijgekomen. Uiteraard de chauffeur van de bam zelf ook. Ik had begrepen dat de personenauto die beschadigd is geraakt. zelfs tot en los raakte bij het ongeval. En uh, de persoon in kwestie had passen dus die is echt enorm geschrokken. In Oostenrijk zitten 27 wandelaars vast in de Lamprechtsheulen, een van de grootste grotten van de wereld. Door zware regenval is de toegang tot de grot volgelopen, waardoor de wandelaars er niet uit kunnen. Volgens de leider van de reddingsoperatie maken de wandelaars het goed. Er is contact met hen geweest. Zodra het water is gezakt, kunnen ze de grot verlaten. De Lamprechtsheulen is 38 kilometer lang en loopt onder diverse bergen en plateaus door. Het overgrote deel is niet toegankelijk voor wandelaars.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 Het lijkt drukker op de weg dan normaal voor een woensdag bij Nand Zwaan. Klopt dat? Nou, Het is in ieder geval goed te merken dat de zomervakantie bijna overal voorbij is. Want uh, ja, de eerste dagelijkse files ontstaan weer. En een paar ongelukken. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij Muiden 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Er is ook weer een aanrijding in de Koentunnel. Op de A10 West richting Den Haag. 3 kilometer file daar. Maar de weg is wel weer vrij. De A13 van Den Haag naar Rotterdam. Voor Delft 5 kilometer. Door een aanrijding is de rechte rijstrook dicht. En de A58 van Breda naar Tilburg... Bij houdt 4 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. Na nou, de ster gaat de fila verder. Wellicht tot zo. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Wie pakt agressie in de ouderenzorg aan? En wie zorgt dat zorgmedewerkers zelf plezier houden in hun werk?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 Ontdek de V60 op volvolkaars.nl. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Gerrit Jochems. Welkom terug bij de Villa. Tijd voor het Buitenlandpanel. Oh nee, natuurlijk, dat gaan we ook doen. Maar we gaan natuurlijk eerst... Ik zou daar bijna te zeggen. Oh, dat goed. is erg. Frederik Melman, wetenschap. Ja. Nieuws over de zon. Ik op drie keer aan te kondigen. Vertel. Nou, ongeveer een half uurtje geleden uh, hebben uh, Braziliaanse sterrenkundigen in een internationale persconferentie uh, ja, een hele belangrijke vondst uh, bekendgemaakt. Ze hebben namelijk een ster gevonden die qua massa en samenstelling ja als twee druppels water lijkt op onze zon. He, onze zon is mm -hmm. ook een ster, maar we noemen hem de zon. Ja. Uh, en uh, ja, dit, dit, deze andere ster het is eigenlijk een soort van tweelingzusje van de, van de zon met, met één groot verschil. Uh, hij is... Veel ouder dan de Zon. Onze Zon is 4,6 miljard jaar oud. Ja, nou, een, een, een, ster, een zon wordt ongeveer 10 miljard jaar oud. Dus een, een, een, een middenmotor, laten we zo zeggen. Maar deze ster die ze hier gevonden hebben, deze Zon, die is uh, ongeveer 8 miljard jaar oud. Bijna dus een zo'n bejaard. Ja, precies. Uh, betekent dat nou dat waarnemingen die je aan deze twee keer zo oude Zon doet, kan uh, leggen op onze eigen Zon? Ja, dat kun je nou. inderdaad doen. Want. Uh, ja, we zijn vreselijk nieuwsgierig. Hè? Dat, bedoel, dat ja. zit gewoon in de mens. En we willen ook graag weten, van, waar gaat uh, die zon heen? Hoe evolueert ja. die zich? Maar ja, dat kan je, dat, wij zijn daar niet meer bij over veel miljard jaar. Dus dan moet je andere manieren zoeken om dat te doen. Ja. En één manier is om te zoeken naar zonnen... die hetzelfde zijn als die van ons... maar die gewoon stukken ouder Precies, of jonger en, zijn. en die hebben ze nou gevonden ja. en uh, die... Tweelingzon, die twee keer zo oud is. Uh, hoe hangt die erbij? Uh, <laughs> ja. Fris en fruitig nog? Fris en fruitig. Eigenlijk uh, um, uh, ziet hij nog een beetje hetzelfde, hetzelfde uit. Maar een heel belangrijk ding. En dat was al een lange raadsel onder sterrenkundigen. Hoe kan het nou dat onze eigen zon zo weinig lithium is? een heel uh, belangrijk element. Ontstaan uh, tijdens de Big Bang. Ja. Mm -hmm. Waarom heeft die zon nou zo weinig lithium? Is dat nou iets dat onze zon eigen is? Of hebben uh, alle zonachtige sterren dat? En uh, ze hebben dus deze zon gevonden. En ze hebben ook nog eentje gevonden die jonger is dan onze mm -hmm. eigen zon. En je kan dus een, een soort van verband zien. Um, en ze zien nu de, dat met het verjaren van de zon... er steeds minder lithium in die zon zit. En dat het dus niet zon eigen is, maar voor al dit uh, soort uh, ja. type sterren. Hangt dat samen met het uiteindelijk sterven van een zon? Want over 15 miljard jaar is onze zon aan de beurt. Hè? Dan wordt die een supernova. En dan hebben wij ook het haasje natuurlijk. Ja. Um, nou, dat weten ze nog niet. Het zou natuurlijk kunnen. Ze denken op een of andere manier dat, dat lithium wordt naar nou, de kern van de zon getrokken. En daar wordt het onder, onder grote druk en, en hitte en wat een ellende, daar allemaal wordt. Het gewoon, uh, valt het uit elkaar eigenlijk. Um, ja, en wat je al zei, ja, 10 miljard jaar, dat is de leeftijd van, van de zon. En uh, mm. wat eerst gebeurt is dat hij heel heet wordt en gaat feller schijnen, gaat opzwellen, wordt een rode reus. Mm -hmm. Daarna ontploft hij eigenlijk, uh, krijg je een sterrennevel, vervolgens blijft er over. In witte dwerg heel weinig, maar wel super geconcentreerd. Ja. Want zijn witte dwerg neem je daar een theelepeltje van. Nou, dat weegt wel 100.000 uh, kilo. Ja, zijn er al aanwijzingen te zien in die oude zon dat die al tekenen begint te vertonen van? Het einde nadert. Nou, niet dat ik weet. Nee. nee. Uh, er wordt nog heel veel onderzoek aan gedaan. Verwacht je veel nieuws daarover nog? Op, uh, ja, wel. Over onverwachte dingen wellicht? Ja, want dit is eigenlijk het tipje van, van de sluier. Hier hm. zijn ze mee begonnen. Maar vervolgens is het natuurlijk kijken naar andere karakteristieken van die zon. En wie weet... He, daar hinten ze natuurlijk ook op. En heel slim is dat ze natuurlijk ook dit soort resultaten... deze soort fondsen gedoseerd naar buiten brengen. Ja, ja, ja, ja precies. Gewoon de kunnen... aandacht vasthouden. Exact. En geld voor nieuwe projecten. Nou, hou, hou ons op de hoogte. Hartstikke belangrijk. En volgende week weer nieuws. Tot Frederik, volgende week. Dankjewel. Het Buitenlandpanel. Met vandaag... David Hammelburg, Amerika-correspondent en militair historicus Christ Klep. Heren, welkom. Goedemiddag. Uh, Martin Luther King, Herdenkingsdag... Uh, ik heb die ene passage uit zijn speech uh, tot vervelend toe... zou ik bijna willen zeggen, maar ik zeg dat niet natuurlijk. Moeten horen, kunnen horen, mogen horen, wellicht. Uh, vanmorgen hoorde ik iemand op de radio die werd gevraagd... is er eigenlijk wel wat veranderd ten gunste... aan de positie van de Zwarte in de Verenigde Staten. En uh, hij zegt, ja, natuurlijk, je kunt niet zeggen... dat het hetzelfde gebleven is. Maar uh, David Hambelburg stijgt dat uit boven het niveau van... Ze worden niet meer op straat, in het openbaar, bij daglicht opgehangen? Ja, nou ja, je kan zeggen dat in 50 jaar dat in ieder geval niet meer gebeurt. Als je het de gemeenschap zelf vraagt, zeggen zij: de kloof tussen arm en rijk en zwart en wit is eigenlijk niet zoveel veranderd. Ja, we hebben meer keuze, we hebben weer mogelijkheden. Uh, we worden nu overal toegelaten, maar de kloof vooral de geldkwestie blijft hetzelfde. Ik was vorige week in Washington... Uh, bij een, een kerkdienst uh, in Zuidoost-Washington in Anacostia. Dat is nog altijd een vrij arme uh, zwarte buurt. Mm -hmm. um, en daarin kwam... Washington Sharp... State of Washington, nee, nee, nee, Washington DC? Ja. Daarin kwam Al uh, Sharpton een toespraakje houden. Je weet nog wel. Mm -hmm. Een voormalige presidentskandidaat. Uh, controversiële uh, pastoor. Um, en die, die had een prachtige uh, metafoor. Die zei... Ik was vandaag aan boord van New York naar Washington op de shuttle. En wij kwamen uh, vreselijke turbulentie tegen. Dat klopte, dat kan ik me beve kan bevestigen, want ik zat er ook in. Hm. Um, en hij zei, en toen we die wolken uh, uh, doorheen kwamen... en de turbulentie over was, toen was iedereen tevreden. Hm -hmm. Ik ben pas tevreden als we bij de gate staan. En dat was zijn <laughs> metafoor voor, uh, voor waar we nu zijn 50 jaar later. Ja. We zijn dus net door de wolken... Uh, de turbulentie is geëindigd, maar we staan nog niet bij de gate. Nee, precies. Uh, uh, ik, ik zei al, wij worden er in Nederland mee doodgegooid, ook in de rest van Europa, als je naar de televisie kijkt. Leeft dat nou in de Verenigde Staten ook? Vooral nu, omdat het dus een, een moment is. En uh, ja. we zijn er al weken mee bezig. Maar ook maar... in het diepe zuiden, bijvoorbeeld? Ja, ja, de, de, ja nee, maar de, de, de vraag is, kijk, iedereen kan zich het einde van de speech herinneren. Dat de, de, ik heb een droom. En dat was ja. een van de mooiste toespraken uit de geschiedenis. Je kan het vergelijken met uh, Kenny die toespraken in, in, uh, bij zijn inauguratie. Uh, FDR toen uh, Pearl Harbor werd aangevallen. Er zijn er nog een paar. Maar dit is, staat echt aan het, aan het top van de lijst. Maar wat die, de gemeenschap zelf zegt... is de, de inhoud van die boodschap is vergeten. En die inhoud ging over werkloosheid en over uh, equality. Mm -hmm. En dat hebben we allebei nog niet. En dat de Amerikaanse droom er voor iedereen was. is ja, moet zijn. Dat aspect ja. uh, is mogelijk... Maar als je dus naar de, de armere wijken kijkt, dan denk je, hoe klauwen ze hier ooit uit ja. uh, om gelijkwaardig te worden? Ja. Uh, dus de, de, de, de, de crux van het verhaal uh, is in feitelijk nog steeds hetzelfde probleem. Ja. Ja, Chris, heb jij daar iets mee? Ja, ja? zeker. Uh, ik kom uit zuid zuiden, zeg ik altijd. Dus uh, daar heb ik wel iets mee. Uh, het, uh, het, het geeft me weer aan te denken hoe complex het proces uh, eigenlijk is. Uh, wat je vaak ziet bij dit soort emancipatieprocessen... want dat is het natuurlijk eigenlijk. Het is een emancipatieproces uh, wat nu al anderhalve eeuw loopt. Uh, is dat het meestal begint met politieke erkenning zou je kunnen zeggen. Uh, dat hebben we nu officieel wel verklaard in Amerika. Dan langzaam zeker zie je de juridische stappen... die daar uh, de toegang tot de scholen, tot het onderwijs... Uh, begint langzaam zeker te komen. Maar dat zegt nog helemaal niets over de morele erkenning, tot de geestelijke elementen, zeg maar. Dat kan eigenlijk pas als de toegang van de zwarte minderheid... volkomen 100% openstaat voor alle mogelijkheden. Voor die American Dream, enzovoort, enzovoort. Ja. Zolang dat niet het geval is, kun je die ene ultieme stap... die jij, jij ze met maar, het eindstation van, van de vliegreis noemt, kun je niet zetten... En uh, ja, ik denk ook dat, dat het klopt dat het zetten van de eerste paar stappen... misschien wel makkelijker is dan het zetten van die laatste stap. Uh, want dat zou ja, toch een, een, een stap vereisen van zeker in het zuiden, de blanke. Ik ben er ook nog niet zo lang geleden geweest. En het verbaasde mij ook wel, hoe makkelijk daar gesproken werd over uh, zwarte. En nog steeds niet helemaal erbij horend. Iedereen even. kent vooral in het zuiden zijn plek. Ja, Als ja, ja, je uit precies. de ene buurt komt dan... Ja. Ook de, zwarte, ook, plek, de ook de zwarte, ook de, de, zwarte. Ook de, zwarte. Ook de zwarte. Nog ja. steeds. Racistische ja. moorden, ook toch nog wel of nou, wel nou, maar niet wat je, wat je dus in grote hmm. steden ziet, zoals New York en, en Boston en Philadelphia... dus in, een, in het liberale linkse Noordoosten... Uh, is alles één geheel... Maar dat is ook een financieel plaatje. Want ja. als je zwart bent en je hebt op Harvard gestudeerd... dan doe je natuurlijk word je CEO van een bedrijf... doe je net zo hard mee als de rest. Daar gaat het niet om. Het is niet wat je in de stad ziet. Het is wat je buiten de stad ziet en vooral op het platteland. Hm. Ik denk dat heel veel mensen dachten in 2008 toen uh, Obama werd gekozen... we hebben het eind bereikt. Hm. En dat blijkt dus in alle gevallen niet nee. zo te zijn. Ja. Oké. Okay. We gaan naar Syrië. Een deze dagen, misschien morgen al, komt er een aanval van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, op installaties hebben we het zo over, wat al niet, van Syrië. Uh, het laatste nieuws is dat die VN-onderzoekscommissie... die moet gaan vaststellen of de chemische wapens gebruikt zijn... en zo ja, door wie? Nee, dat was een opdracht geloof ik niet. Hè, want dat konden ze niet. Ja. Maar dat ze nog vier dagen nodig hebben... om werk af te ronden. Uh, Chris, denk jij dat ze daarop wachten? Of wachten ze op die parlementen die morgen gaan praten? Ja, dat Nederlandse parlement zullen ze niet op wachten... maar nee. misschien wel het Britse parlement. En, en misschien ook wel het Amerikaanse parlement. Want dat is ook steeds moeilijker begint te doen uh, over, over dit soort ja. dingen. En dat natuurlijk met uh, Libië... In in de ring toen ze min of meer gepasseerd zijn, inclusief de Veiligheidsraad. Um, ik, ik denk dat er wat gaat gebeuren, um, maar niet. Ik, ik, ik verbaas me een beetje over... dat zoveel mensen denken dat het morgen overmorgen zal zijn. Als je kijkt naar nou ja, uh, dat hebben, die, dat hebben de, de hoofdrolspelers zelf een beetje in de wereld gebracht... Hè, door opmerkingen van het is aanstaande en we zijn er dus st st st ook... Sterker al. nog, in de Amerikaanse media staat in bolle, bolle letters... aan die wapeninspecteurs hebben we eigenlijk helemaal hmm. niets meer kan je alsjeblieft zorgen dat je nu weggaat. Want als, je, als we aanvallen, en jullie zijn er nog, ja, dat is pech. Te leuk, ja, ja. Nee, maar dat, dat, dat is staat echt prominent in de media nu. Van, uh, het is ja. mooi geweest, uh, vn mensen weg. Ja, ja. maar... Het, ja. ja nee, het, het, um, het zou kunnen, denk ik, als het, wat nu heel veel gezegd wordt natuurlijk, als het zou gaan om een uh, strike met kruisraketten, dat is wat nu iedereen roept, die dingen zijn opeens hartstikke bekend, merk ik op. Kijk, ik zag al bij Google dat ze opeens gestegen waren naar 6,7 miljoen hits, dus dat zegt, zegt ook wel iets, denk ik. Uh, als dat inderdaad het geval is, als het zich beperkt tot kruisraketten, dan zie ik dat donderdag of vrijdag nog wel gebeuren. Elke militaire operatie die daar voorbij gaat, die wat groter is, die bijvoorbeeld een internationale coördinatie zou vereisen, mm -hmm. die bijvoorbeeld vliegtuigen zou inhouden, op een bepaald moment houden je kruisraketten op. Ik bedoel, mm -hmm. uh, iedereen heeft wel een bepaald beeld van kruisraketten, maar militairen zien zijn het eigenlijk kleine wapens. Uh, dat we zeggen dat je een, een flinke vliegtuigbom richt, meer schade I is aan. Is dan... duizend is is duizend uh, kilo. Ja, het en... ja, meestal wordt gesproken over die kruisraketten over... is 240 of zoiets. Precies, hè? ja, daar wordt meestal gesproken over een grote uh, bom is uh, duizend pond inderdaad. Nou, dat een pond. Dan, ik, dan ja. heb je dat onder een vliegtuig hangen ja. en dat is flink wat. Ja. Um, dus jij ja, op een bepaald moment houden die kruisraketten verliezen hun waarde. Die kun je niet gebruiken tegen uh, diep ingegraven bunkers. Die kun je niet gebruiken om zomaar een chemisch wapencomplex te bombarderen. Want je weet niet voor ja. schade aanricht. Bovendien leert de ervaring ook dat 5% of 10% misgaat. He, die, die vliegen ergens tegenaan, ja. die, die vallen ja. uit de lucht. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden. Maar ja, met inzetten van uh, jachtvliegtuigen in het verleden. Ja. Uh, zijn er zijn een paar voorbeelden van. Er kwamen er ook een aantal toestellen dus ook piloten, niet terug, dat ze niet bevallen. Toen zijn ze met die kruisraketten gaan beginnen. Ja, ja het is, het is nog, nog, nog wel ingewikkelder dan dat... maar wat de Amerikanen dan wel weer als oplossing zouden kunnen gebruiken... ze hebben uh, sinds een x aantal jaren al de zogenaamde strategische bommenwerpers. Mm -hmm. Die kunnen gewoon opstijgen vanaf uh, Amerikaans grondgebied... vanuit hun eigen vliegbasis. En die vliegen dan zo'n rondje heen en weer naar, uh, naar Europa... een uurtje of uh, 18, 19... Uh, dat zijn stelbommenwerpers. Dus die, die, die kunnen in principe nog niet gezien worden door, uh, door de radar. Of dat zo is, is wat anders, maar goed. Um, en die zouden elk op zich een groot aantal bommen kunnen afwerpen. En ja. zelfs ook kruisraketten kunnen afwerpen. Ja. Even nog die diplomatieke kant, ja. voor ik dat vergeet, uh, David. Um, uh, Groot-Brittannië heeft een resolutie ingediend bij de VN-veiligheidsraad. Uh, die wordt dan behandeld, ik weet niet wanneer er over gestemd gaat worden. Maar die, zeggen, die vragen een mandaat om alles te doen om de burger te beschermen. Ja. Is dat nou uh, gemeend om een legaal mantel om die operatie heen te maken? Of is het gewoon... Uitstel. Het is uh, gemeend om uh, mensen zover te krijgen dat ze een coalitie kunnen vormen. Dat het in het VN gebeurt is natuurlijk de eerste stap. Maar het is een onlogische stap, want Rusland zegt nee. En als vetorechthebbende in de Veiligheidsraad is het dan nee. China zegt nee. Dus wat hou je over? Je houdt over een coalitie uh, tussen de Britten, de Fransen... De Duitsers die mee willen doen. De, de, de, de Nederlanders, want die doen dan toch wel weer mee. En de Amerikanen. Eh, zoals ik het zie, ik, ik, eh, Amerika is murf van oorlog. En dat klinkt vreemd voor een land dat 234 jaar bestaat... waar 217 ervan mm -hmm. oorlog oh. heeft gevoerd. Ja, ja, van dus oorlog met Mexico, met, van, de, met de Britten na de onafhankelijkheid, et, cetera, et cetera. Het is begonnen in een oorlog en we zijn nu nog in een oorlog. Nu ja. komen we uit twee hele lange... Uh, kostbare oorlogen in uh, Afghanistan en Irak. Jaak. Met een heel klein beetje Libië erbij. Mensen zijn het zat. Mm -hmm. En als Amerikanen het zat zijn, dan, dan zijn ze het zat. Nu op Syrië, uh, de laatste peilingen... de eerste peiling die ik een paar dagen geleden heb gezien... was dat 9% van de Amerikaanse bevolking voor was. 60% helemaal tegen. De rest een beetje ertussenin. Uh, zelfs de, de oppositieleiders van Obama... Uh, die oorspronkelijk zeiden: Syrië, blijven we gewoon met onze Tengels helemaal vanaf. Toen kwam de Rode Lijn, een toespraak van, uh, van een jaartje geleden. En uh, die zei nu een beetje omgekeerd: van oké, okay, de grens is, uh, is overstoken door chemische wapens. We moeten wat doen, al is het symbolisch. Hm. Dus we gaan dan meewerken aan. Maar de rest van de wereld zegt: we moeten wat doen. En waar kijk je dan naar? Nou, dan kijk je uiteraard naar wat Amerika doet. Hm. Dus Amerika zegt nu. Bij godsgratie, oké, okay, we doen maar wat. Uh, dus ze zijn nu aan het voorbereiden om, uh, om de kruisroketten af te, te, te schieten... van of de, de onderzeeërs of de zesde vloot. Die ja, in die, zeef die, zeef die zeef destroyers draait. die daar liggen mm, nu. Ja. Ja. En, uh, uh, maar een echte wil om door te zetten, dat zullen ze nooit bereiken. Dus de ja. vraag is: en dat is misschien ja. iets voor jou, Chris. Wat, uh, uh, wat wil je bereiken met een gelimiteerde aanval? Ja, waar, aan de, waar, maar eerst dat eventjes aan Chris. Dat ja, we, je, ja. Ik pak het gelijk op: een gelimiteerde aanval. Want ik zei in die inleiding ook: hoe hou je een beperkte ingreep beperkt. Ja, het, het, het en er is wat... toch een uitspraak die zegt... Uh, alle strategische en tactische plannen... die zijn na het eerste schot... kunnen ja. in de prullenbak gooien. Ja, dat klopt. En vooral als je het koppelt aan het woord symbolisch. Want dat is ook een woord wat de laatste tijd veel valt. Hè? Dat de Amerikanen een politiek symbolische... Militaire aanval ze doen. Nou, dan kan ik je garanderen dat de Romeinen vroeger al zeiden: van dat moeten we vooral niet doen, want er bestaat niet zoiets als symbool in, ja. uh, in symboolpolitiek in de, in de oorlog. Um, op de West Point Academy, het eerste jaar, leer je op de eerste les van strategie: als je het doet, doe je het doe je met een goed plan, op de langere termijn uitgedacht. Je hebt de middelen die daarvoor geschikt zijn. En je doet het snel en doortastend. En zoals, ja. Er is een hele beroemde uitspraak die in alle uh, doctrineboekjes staat. Uh, oorlog is het zo snel mogelijk. Je wil opleggen aan de vijand. Ja. En dat kun je dus niet door een paar kruisraketten uh, af te schieten. Nee. Daarom denk de ik ook... De ultieme manier van onderhandeling. Precies. Ja, ja de van de oorlog, uh, voor de voortzetting van politiek met andere ja. Ja. Klaus Witt zou zich omdraaien in de want ja. Die zou dit helemaal niet vinden. Uh, dus, dus wat ik denk, eerlijk gezegd, dat er nu gaat gebeuren, dat er wel een beperkte strike gaat worden. Dat is dan toch die symboolpolitiek. Uh, maar ik kan me niet voorstellen dat Amerika daar iets aan koppelt. Uh, dat ze bijvoorbeeld zullen zeggen, nou, dan ook een ronde diplomatie dan ook een ronde humanitaire hulp, misschien langs de grenzen. Dan maken we er een totaalpakket van. Ja. Ja. En dan zou je het eventueel nog kunnen verkopen. Dus 100 kruisraketten eigenlijk. afschieten, even rustig achteroverleunen... kijken ja. wat, ze, wat ze doen. Ja. Wat is nou waarschijnlijk? Is... Zal Assad na het afvuren van 100 kruisreken, nee, nee. ik noem maar even wat... op militaire doelen, hè? want overigens ook nog... want op die opslagplaatsen, de, de, de, dat is, geeft alleen maar ellende. Er is nog een niet? hele discussie in Amerika... want het eerste wat je natuurlijk wil doen, en dat is ook logisch... Uh, blaas die chemische troep op. Ja. Maar als dan je dat Dan maak dat het opblaast, de ellende alleen maar groter. Ja, precies. Een vrijvende een vlek eigenlijk. Ja, ja. Ja. Dus uh, zeggen ze, nou ja, dan doen we militaire doelen... dan uh, schakelen ja. we, uh, weet ik veel, wat, wat strategische dingen uit luchtmacht... Uh, De bijvoorbeeld. Voormalig uh, uh, uh, generaal of oud-generaal Anthony Zinni... die zei uh, net... Uh, je, je bent niet een beetje zwanger. Je hmm. doet het of wel, of je doet het niet. En dat is wat Chris zei. Er moet meer een, een, een groter plan bij zitten dan alleen maar een paar kruisgekretten. Dus een, beperkt, een beperkte ingreep, ja, dat... Dus is alleen maar politieke praat eigenlijk. En zonder een politieke oplossing is het helemaal niks. Dus nee, ik nee. denk wat, wat Obama uiteindelijk wil doen... die spijt als haar, als haar heeft natuurlijk dat hij... Over die rode lijn begon Dat die over die rode lijn begon. Alhoewel ik dat wel een beetje voor kan stellen... want dat is natuurlijk een beetje op je borst slaan en zo. Dit zullen ja. ze toch niet doen, hè? Nee. Dus ik sla even op mijn borst. Nou, goed, daar heeft hij ja. grote spijt van. Uh, maar ik denk dat hij uh, uh, uh, denkt, de coalitie, we doen wat. Uh, uh, we vallen aan, hopen dat er geen ergere dingen gaan gebeuren. Dat de Syriërs opeen, opeens, weet ik veel, Israël gaan aanvallen. Of dat nee. Iran zich ermee gaat bemoeien. Uh, maar het doel, het doel blijft hetzelfde. Uh, even op onze borst slaan en, ja. en, uh, en, en hopen inderdaad mm. dat we naar Genève kunnen. Dat we die Russen toch zo gek om in te grijpen. Precies. Uh, uh, Christ, uh, Iran. Uh, David, die noemde het net al. We hadden gisteren iemand een uitzending van het instituut van Rob de Wijk. Den Haag. Uh -huh. uh, instituut voor Strategische Studies. En die zei, uh, dat lijkt ons buitengewoon, mij buitengewoon... onwaarschijnlijk dat Iran wat, ga, wat gaat doen. Dat zijn uh -huh. hele intelligente mensen, hele goede diplomaten. Uh -huh. Die snappen heel goed dat het Westen wat moest doen... Uh -huh. na deze gasaanval. Nou, het is interessant, want als je kijkt naar iedereen... waarvan gezegd wordt, alle landen in de buurt... ervan gezegd worden, het zullen wel eens een grote katalysatoren kunnen worden. Hè? Bijvoorbeeld uh, Iran... En, en Israël, wat natuurlijk ook vaak genoemd wordt. Indirect ook Amerika en, en Rusland. Zie je dat die landen dus wel degelijk wat overeen hebben. Wat ja. mogelijk een basis zou kunnen vormen voor diplomatiek overleg. En het is dat ze allemaal niet willen dat er een radicaal islamitisch regime aan de macht komt in, in, in Syrië als een soort bron van heel veel decennia lang uh, problemen. Er is misschien meer dat Moskou en Washington overheen hebben... dan wij op dit moment denken. Nou, mm -hmm. ze willen, hè, Rusland met Checheni natuurlijk in het achterhoofd... heeft geen zin in de radicaal. Maar... Ze hebben nu een hele goede tussen aanhalingstekens aan Assad. Een enige bondgenoot is een beetje in het, uh, het Midden-Oosten. Uh, Amerika heeft, geeft tot, zelf tot op de dag van vandaag aan... dat ze niet uit zijn op de val van het regime. Mm -hmm. in, uh, geen regime change in, in, in, in, in Syrië. Uh, is er heeft toch indirect ook al wel aangegeven... dat ze geen zin hebben in escalatie. Iran ja. zie ik ook niet gebeuren, omdat ze nu... Uh... Die willen vrij liever, denk ik, een regionale gematigde rol spelen. Ja, de, de, het... de, de duivel die we kennen, is veel beter Precies. dan de 46 ja. koppen van Precies. oppositieleiders die we niet kennen en die we allemaal heel eng vinden. Maar acht jij het hmm. volgende duivelse plan uh, mogelijk? A cunning plan, zoals Bolderik dat zei. <laughs> dat de Amerikanen hopen dat Iran wel terugmept. zodat de Amerikanen met behulp van de Westerse, uh, Europese bondgenoten in één keer van drie problemen uh, uh, dat, uh, tot een oplossing kunnen brengen. Um, <laughs> voor John Le Caray zou dit heel aardig zijn. Ja. Uh, ik zie dat niet zo gebeuren. Maar uh, kwestie Iran is en blijft voor Amerika het grootste obstakel. Het is het enige land ter wereld waar uh, Amerika geen raad mee weet. Sinds uh, 79, sinds de gijzeling, is het nog steeds een hele grote open wond wat daar is gebeurd en hmm. hoe dat is gebeurd. Uh, er is geen land dat ze liever zien uh, veranderen dan Iran. Um, dus, het antwoord op mijn he, vraag is he, bijna ja, ja, als je dit zo zegt. Maar, maar, maar is het realistisch? Hmm. Ik, ik zie dat niet zo snel gebeuren. Wel, nee. wel een leuk idee trouwens. Maar, ja, maar, uh, maar jij denkt, uh, het gaat niet gebeuren omdat je er niet aan durft te denken dat ze het gaan doen... en wat daar de gevolgen van nee, zijn. Je, de consequenties zijn te, te, te massaal. Uh, ja. Je weet ook niet wat, daar, wat komt er daarvoor in de plaats ja. Amerika is een beetje af, denk ik, van... Uh, de vijand van mijn vijand is mijn vriendje. Nou, We hebben je. dat gezien met de CIA-experimenten... in Centraal-Amerika en Zuid-Amerika in de jaren 50 en 60. Uh, als je maar een kapitalist bent en geen Marxist bent... dan ben je al lang mijn vriendje... Uh, Mujahideen in Afghanistan in de jaren 80. Dus ik, ik, ik zie dat, uh, uh, dat ze in dat opzicht wel hebben geleerd. We gaan dus niet zomaar uh, mensen steunen... omdat ze toevallig uh, de, de, de, de vijand van onze vijand zijn. Nee. Uh, uh, Christ Klep, wat denk jij wat het maximaal haalbaar is voor het Westen... om te peuren uit dit conflict? Ik denk dat, ik denk dat het voorlopig beperkt zal blijven. Ik denk niet dat, uh, dat het Westen gaat proberen om de regime-change te doen. Ik denk dat ze heel blij zullen zijn... Als het, ja, het klinkt heel cru, op het niveau blijft uh, wat het nu is... in ieder geval qua regionale uh, spanning. En ik voorspel ook, denk ik... dat, uh, dat Obama en dat Amerika het zal houden op die morele kaart. Dus ja. er zal ongetwijfeld een militaire uh, klap komen. Maar voor de rest denk ik dat uh, Obama en Amerika het veel meer zullen gooien... op de moral high ground. Ja. He, dat, dat er is iets gebeurd dat zo erg is, dan moesten we wat. En dat snappen jullie toch ook allemaal wel in de wereld. Maar jullie snappen toch allemaal ook wel dat we er niet met grote macht op gaan slaan. Eh, eh, dat is de tussenweg, denk no ik. Nog één ding daar, daar snel bij. Uh, er zijn honderdduizend doden gevallen inmiddels in Syrië. Hm, ja. ja is het nu dat er opeens een chemische aanval is... en dat we nu pas wakker worden geschud? Hm. Waar waren die, die, die, die, die, die opstandelingen en de vuisten op tafel... Uh, tijdens het vermoorden van honderdduizend mensen? Er zijn waarschijnlijk hm. al meer ja. chemische aanvallen geweest. Daar ja, spreekt van de, het het de verbeelding altijd ja. gas. Dat is nou eenmaal zo. Ja, Toch? maar het, ik bedoel, het moeten we nu opeens wakker schudden? Ja. Dus het feit dat het niet eerder is gebeurd... en nu opeens vanwege de aanval uh, heeft die, geeft iedereen de aandacht aan... Ja. zegt natuurlijk ook wel heel veel. Ja. Oké, okay, dat waren de laatste woorden van David Hammelburg, Amerika correspondent. En u hoorde ook Christ Klep. Dit was het panel voor vandaag. Dit was de villa voor vandaag. Morgen is er weer een. En straks het Radio 1 toe. Tim over die veel mag toch Syrië natuurlijk. Heel veel Syrië. Daar komen we ook uiteindelijk op uit in Syrië. Met Lex Runnekamp komen we via Den Haag, Londen, Parijs, Beirut, Berlijn, Teheran en Washington. De correspondenten zijn lekker bezig. Geld ook voor onze verslaggever in het binnenland. Met een melee aan onderwerpen. Dat gaat van een uitzendbureau tot een belangrijke voetbalwedstrijden van de kapper naar pratende verkeerslichten. Oké, okay, dankjewel Tim. Dit en het nieuws krijgt u van okay. Remon serie. Rusland wil niet dat de VN-veiligheidsraad vandaag al bijeenkomt voor overleg over Syrië. Groot-Brittannië wil een resolutie indienen waarin staat dat noodzakelijke maatregelen geoorloofd zijn om de Syrische bevolking te beschermen tegen chemische aanvallen. Rusland wil eerst het rapport van de VN-inspecteurs in Syrië afwachten.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 Tegen TGL was twee jaar geëist. Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de strafkorting... en gaat in hoger beroep. PvdA-kamerlid Mirte Hilkens stapt op. Dat is zojuist bekendgemaakt. Ze zit met een kleine onderbreking sinds april 2011 in de Tweede Kamer. Hilkens is in korte tijd de tweede PvdA-kamerlid dat de muur ophoudt. In juni verliet Desiree bonus de Kamer. En een vliegtuig van Delta Airlines is vanmiddag teruggekeerd naar Schiphol... nadat er rook in de cabine was gemeld. Het vliegtuig was net vertrokken richting Basten. De Airbus A330 wist weer veilig te landen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Uit voorzorg was op Schiphol groot alarm geslagen. En het weer, flinke periode met zon, maar ook wat wolken. Plaatselijk een bui. Morgen begint bewolkt, maar smiddags laat de zon zich weer zien. En het wordt dan 20 tot 24 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste vertraging is er nu bij Amsterdam en Rotterdam. Er zijn verder een paar ongelukken gebeurd. In het zuiden valt het relatief mee met de drukte. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... daar staat inmiddels 6 kilometer file tussen Zoeterwoude en Hoogmade Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden dat kan vanaf Den Haag via Wassenaar over de A12 en de A44. Voor de tweede keer vanmiddag een ongeluk in de Koentunnel op de A10 West richting Den Haag. Vanaf de afrit Volendam en de Koentunnel 5 kilometer. De linker is dicht. A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 3. Na een aanrijding is daar de rechter dicht. En de A58 valt op van Breda naar Tilburg. Voorknopend sint Annabos 2 kilometer. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Na een aanrijding de rechter is dicht.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 Goedemiddag, geef vrede een kans, geef diplomatie een kans. Logische woorden van Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... vandaag op bezoek in Nederland. Maar elders in de wereld heel andere woorden over militaire actie tegen Syrië. We leggen onze oren te luisteren. 10.000 werkloze jongeren, vijf weken de tijd en dan hebben zij een baan. Allemaal. Josephine Trehi is in Rotterdam om te kijken of deze ambitie van overheid... en een uitzendbureau kans van slagen heeft. En maakt u wel eens een selfie... Of hebt u last van FOMO? Grijp u Fablet of gewoon BYOD? U krijgt van mij een MOOC over nieuw digitaal taalgebruik. Like of unlike, we zijn er met dit NOS Radio 1 -journaal. Tot half zeven vanavond. <middels> Europese landen, die beraden zich. Er is volop overleg over de situatie in Syrië. Groot-Brittannië komt met een nieuwe resolutie voor de VN-veiligheidsraad. Correspondent Arjen van der Horst bij het parlement in Londen. Wat wil Cameron bereiken met deze resolutie? Ja, officieel natuurlijk wil hij voorkomen dat er een nieuwe aanval komt met chemische wapens. Zoveel zei hij ook gisteren wel. Een beperkte aanval op beperkte Syrische doelwitten om te voorkomen dat er een nieuwe aanval met chemische wapens op Syrische burgers plaatsvindt. Het, het, het echte signaal eigenlijk van deze resolutie is voor de eigen politieke bühne. Morgen is er een debat in het Lagerhuis en er is heel veel twijfel in het parlement. Dat zien we eigenlijk wel bij alle partijen. Labour die heeft zich nog niet vastgelegd op een positie in dat debat. Uh, die hebben vandaag ook laten weten dat ze blij zijn dat Cameron voor die VN-resolutie heeft gekozen... dat hij die in ieder geval heeft ingediend... want dat was één van de voorwaarden die Labour had gesteld. Maar dan zijn ze nog niet klaar... want Labour wil ook dat de VN-wapeninspecteurs... hun bevindingen kunnen presenteren aan de VN-veiligheidsraad. Dus eigenlijk, zegt Labour... Wij willen vertraging. Nou, Cameron hoopt in ieder geval met de resolutie... een aantal van de twijfelaars in het parlement uh, te hebben, over de streep te hebben getrokken. Je staat daar bij uh, The Houses of Parliament. Zie je Britten zich opbinden over wat er mogelijk bij het parlement? Morgen wordt ze besloten. Ja, we weten dat er veel verzet is bij de Britse bevolking tegen nieuw militair ingrijpen. Dat zagen we het afgelopen jaar al. Verschillende opiniepeilingen die erop wezen dat een grote meerderheid... dan denk dan aan bijna 70% van de Britten die tegen wel, wat voor militair ingrijpen dan ook zijn. Vandaar zagen we de eerste peiling sinds die aanval uh, op die buitenwijk in Damascus vorige week. En opnieuw een grote meerderheid is tegen, 50% van de Britten zegt... Uh, we zijn zelfs tegen een beperkte aanval met kruisraketten. 25% is voor, dat andere kwart, ja, die weet het nog niet. Als je diezelfde ondervraagde vraagt... Uh, wat, uh, wat, wat, wat, wat vindt u van een grondoorlog, hè? boots on the ground... ja, dan is die meerderheid nog groter. kwart van de Britten zegt dan nee... Arjan van der Horst, dankjewel. In Londen, we gaan naar Parijs, Ron Linker. Ron, het Franse Veiligheidskabinet met de belangrijkste ministers kwam vandaag bijeen. Wat is eruit gekomen? Dat was overleg achter gesloten deuren, waarbij Hollande van zijn adviseurs, militair en diplomatiek, zeg maar, de scenario's gepresenteerd kreeg van wat er mogelijk is met Syrië en wat absoluut niet. Opvallend blijft de woordkeuze die de entourage van Hollande gebruikt om eh, zeg maar een eventuele actie te benoemen: punier, dat is het woord, het bestraffen van het regime van Assad. Terwijl men het op andere momenten weer heeft over het beschermen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 het moment Prezident Hollande dus, die heeft nu alle gegevens, zegt Fabius, om op het juiste moment een knoop door te hakken, al dus de minister na afloop van dat overleg achter gesloten deuren. We hoorden Arjen vertellen over het Britse overleg met het parlement, het debat, uh, daar komt ook bij jou in Frankrijk overleg met het parlement, hebben ze daar ja. wel invloed op wat Hollande gaat beslissen? Staatsrechtelijk gezien is er een groot verschil tussen wat de is van Hollande en wat de premier in Groot-Brittannië voor positie heeft. Hollande hoeft geen toestemming te vragen aan het parlement. Maar het is duidelijk dat hij de vertegenwoordigers uiteraard wel op de hoogte wil houden. Maar het is een parlement dat net zoals in Groot-Brittannië sceptisch gereageerd heeft op de voorbereidingen op zo'n eventuele interventie. Heel anders dan bij de acties in Mali eerder dit jaar. Hoe dan ook, Hollande heeft besloten dat er een debat komt, maar dan een debat zonder stemming. Heeft het parlement opgeroepen om gezamenlijk te vergaderen? Assemblée Nationale en de Senaat. Maar ja, dat debat wordt volgende week woensdag gehouden. En ja, als je even naar de agenda kijkt, Tim, dan zie je dat de kans groot is dat een eventuele actie in Syrië dan al geweest is. Dat lijkt te praten achteraf. Dankjewel in Parijs, dan naar Duitsland. Daar zei minister Westerwelle van Buitenlandse Zaken dat hij de nieuwe Britse resolutie voor de Veiligheidsraad in elk geval steunt. We begrüßen de initiatieven Groot-Brittanniërs, de Veiligheidsraad der Verenigde Nationen... Erneut met het chemiewaffeneinsatz in Syrië te befassen. We appellieren aan alle Mitglieder des Sicherheitsrates, insbesondere aan Russland, deze Gelegenheid ook te ergreifen en een gemeenschappelijke Haltung der Weltgemeinschaft gegen den Einsatz von chemischen Massenvernichtungswaffen in Syrië herbeizuführen. Korrespondent Wouter Meyer, wat kunnen wij uit de woorden van Westerwelle konkluderen?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 Het verkiezingscampagne is in Duitsland. Dus alle partijen worstelen heel erg met hun houding ten opzichte van Syrië. Uh, een militaire aanval zou in Duitsland heel erg impopulair zijn. Maar ja, het is waarschijnlijk niet te voorkomen dat het gebeurt. Dus alle partijen proberen op de een of andere manier te zeggen... dat ze vinden dat er nog onderhandeld moet worden. Het is dus blij met de Britten. Uh, de oppositie heeft al gezegd, de Sociaaldemocraten, dat uh, Merkel veel meer zou moeten doen op het internationale toneel. Uh, de voorzitter van de SPD heeft zelfs Merkel opgeroepen... om naar Moskou te gaan, spoorslags omdat in feite het ook een conflict is tussen Washington en Moskou. Dus zij zou daarin moeten bemiddelen. Dat zal ze waarschijnlijk niet doen. Maar goed, dan geeft de oppositie weer een reden om te zeggen... dat Merkel inderdaad uh, werkeloos en handenvringend thuis zit. En alle partijen proberen op de een of andere manier... zo pacifistisch mogelijk over te komen. Terwijl ze allemaal eigenlijk ook wel weten... dat er waarschijnlijk uiteindelijk niks anders op zit... dan dat Amerika en Groot-Brittannië en andere landen Syrië aan zullen vallen. En op welke manier zou Duitsland eventueel steun kunnen geven... aan een militaire operatie? Nou, ja, geen echte militaire steun in de zin dat Duitsland mee zou bombarderen bijvoorbeeld. Uh, daar is absoluut geen steun voor in, de, in Duitsland. En zeker in verkiezingstijd zou dat, zou dat heel slecht uitkomen voor de regering. Uh, Duitsland heeft bijvoorbeeld wel patriot-raketten samen met Nederland uh, in Turkije staan aan de Syrische grens om Turkije te beschermen tegen aanvallen uit Syrië. Duitsland heeft andere apparatuur, bijvoorbeeld tanks die chemische wapens op kunnen sporen. Schepen in de Middellandse Zee met hele goede afluisterapparatuur. Dus op die manier zou Duitsland wel een klein beetje mee kunnen helpen. En verder zal het er ook op neerkomen dat Duitsland het vooral politiek steunt. Want Duitsland is ergens twee jaar geleden van zijn eigen beslissing om de aanvallen op Libië, om Gaddafi te verdrijven, niet te steunen. Met als enige andere landen die dat ook deden, uh, Rusland en China. De beelden van die aanvallen hebben natuurlijk inderdaad ook precies dezelfde verwerking gehad als in de rest van de wereld. Dus het is ook publiek niet meer te verkopen om te zeggen wij doen niks, ze zullen het politiek steunen, maar niet mee gaan bombarderen. Wouter Meijer, dankjewel. Dan gaan we naar de regio van het conflict. Naar Iran. Harde taal richting Israël. Een Iraanse krant waarschuwt voor een regen van raketten op Tel Aviv... als Syrië wordt aangevallen. Het Iraanse kabinet kwam vandaag bijeen om over de crisis te praten. Correspondent Thomas Erdbrink. Thomas, is bekend ook wat er in die kabinetsvergadering is besloten? Ja, dat was niet zomaar een kabinetsvergadering... want Irans opperste leider Ayatollah Ali Khamenei was er ook bij aanwezig. En dat geeft ook wel een beetje aan hoe serieus de Iraniërs ook... Uh, het, ja, de dreigende aanval op Syrië nemen. Um, uh, Rouhani, de nieuwe president, uh, kwam na die kabinetsvergadering naar buiten... en zei, um, luister, wij, Iran, uh, veroordelen ieder gebruik van chemische wapens. Uh, maar hij drukte er ook op aan uh, dat de VN-inspecteurs... ook vooral toch ook kijken naar de mogelijkheid... dat de rebellen deze wapens hebben gebruikt... en niet de regering Assad, die natuurlijk... een Bondgenoot en zeer goede vriend van de Iraanse staat is. Ja, heeft u ook wat gezegd over die geuite dreiging in die krant van morgen van vergeldingsaanvallen vanuit Iran tegen Israël? Nee, dat heeft hij niet. En dat. Uh, meneer Rouhani is natuurlijk in Iran aan de macht gekomen. Uh, twee maanden geleden. Uh, als nieuwe president, met de belofte om betere relaties met het buitenland te hebben. Uh, en ja, hij zit nu natuurlijk in een moeilijk dilemma... want dat betekent namelijk niet, zijn verkiezingsoverwinning... dat de Iraanse hardliners helemaal geen macht meer hebben in het land... of niks meer voor het zeggen hebben. En de hele dag hebben vandaag Iraanse commandanten, militaire leiders... Uh, hardline geestelijke geroepen van... nou, wij gaan erop slaan als er iets gebeurt in Syrië. En uh, ja, daar zei hij niks over. Hij wil juist afwachten wat de VN gaat beslissen. En dat is natuurlijk een interessant punt. Hè? Een meer gematigde president, deze zei Rouhani. Je ziet hem dan ook niet meegaan in die oorlogsretoriek... die je her en der hoort, en met name ook in Iran. En dat kan hij feitelijk niet. En wat hij wel doet, en dat is wel heel interessant... Eh, Iran is... Een slachtoffer van chemische wapens. In de, tijdens de Iran-Irak-oorlog in de jaren tachtig... Eh, hebben Europese landen, waaronder Nederland, van Anraad, eh, zenuwgas en sarin geleverd aan Saddam Hussein. Er zijn duizenden Iraanse soldaten aan de grens omgekomen. En Iran heeft altijd een soort moreel stokpaardje dat zij zo tegen chemische wapens zijn. Nou, Rohani spreekt zich nu heel slim uit eh, tegen die chemische wapens, tegen het gebruik daarvan. En als straks blijkt eh, dat de VN toch concludeert dat Assad die wapens heeft gebruikt, dan kan Rohani dat weer gebruiken om de Iraanse hardliners onder druk te zetten. Want dan kan hij zeggen, ja, hoor eens, deze man kunnen we niet steunen. Okay. En hey, wat is het belang dan van Iran om het zo voor het Syrische regime op te nemen? Nou, Iran is een vreselijk geïsoleerd land. Hè. Uh, heeft totaal geen vrienden in de wereld. En uh, kon het zo lang heel goed vinden met, uh, met uh, president Assad. Nou, dat is nu allemaal aan het wegvallen. De laatste bondgenoot, de laatste grote staatsbondgenoot van Iran... Uh, staat geweldig onder druk. En Iran heeft het gevoel, ja, Syrië verloren ramspoet geboren. Dus zullen ze er alles aan doen, en meneer Orani, en de hardliners, om Syrië en Assad toch te behouden. Ja, het blijft een kruidvat, zo lezen we voortdurend ook, in die Iraanse uh, analyses, want de dreiging tegen Israël is niet alleen tegen Israël, het zijn ook andere landen waar Iran zich tegen richt. Nou, wat Iraans opperste leider zei, die zei luister, de, de mensen, die de, de landen die de rebellen in Syrië op dit moment steunen, nou dat zijn Jordanië, uh, Saudi-Arabië, Qatar, die spelen met vuur, en dat vuur zal hun ook Verzwelgen. Nou, Dat komt omdat de Iraniërs denken dat, dat de hele regio een oproer is. Daar hebben ze ook al een beetje gelijk in. Maar ze denken dat die regio een oproer is in het voordeel van Iran. Dus uh, voor de Iraniërs, ja, het einde is altijd goed. Dat is natuurlijk zo fijn van het hebben van een ideologie. Uh, maar zij zien dus uh, dat hun vijanden ten onder zullen gaan... vanwege de steun voor de rebellen. Welke sleutel kan Iran dan hebben om het conflict... om die lont uit het kruidvat te halen mogelijk? Nou, uh, los van harde retoriek en, en roepen dat, uh, dat Iran er zelf op gaat slaan wat uiteindelijk toch niet zo realistisch is... Uh, want Israël heeft Syrië verschillende malen aangevallen... Waarna Syrië en Iran nooit iets hebben teruggedaan... Uh, zou Iran natuurlijk ook kunnen proberen om toch een ja, uh, soort van compromis te sluiten... Uh, aan Assad te adviseren dat hij dat aftreedt... en een soort Karzai-achtige figuur zoals in Afghanistan uh, naar voren te brengen. Nou, Dat wordt wel geopperd door de meer gematigde Iraniërs... en misschien dat daar achter de schermen ook over wordt gesproken. Maar of dat allemaal nog op tijd komt, dat weet ik natuurlijk niet. De situatie in Iran. Correspondent Thomas Ertebrink, dank je wel. En het gaat natuurlijk uh, om die resolutie. Alle ballen liggen op dit moment bij de Veiligheidsraad in New York. Later vandaag, na vijf uur, spreken we uitgebreid over die ontwerpresolutie. Wat voor mandaat er gaat komen als die er gaat komen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Eerst Aardse Zaken Nederland de ANWB, de files Wijnandswaar. Goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. En daardoor is er nu vooral veel vertraging op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Hoogmade 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Het berg gaat lang duren, dus omrijden dat kan via Wassenaar over de A12 en de A44. En de A12 valt op van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewijk 7 kilometer. Door een aanrijding is de rechterrijstrook rijstrook dicht. In de ochtend- en avondspits... Het NOS Radio en Journal. Over vijf weken moeten 10.000 jongeren een baan hebben. Dat is het streven van onder meer uitzendbureau Randstad. En van Mirjam Sterk, de oud-politica. die als ambassadeur nu jongeren aan het werk probeert te helpen. En dat is hard nodig. Maar maar liefst zo'n 150.000 jongeren die zoeken werk. Josephine Trehi, je bent naar Rotterdam gereisd om te kijken hoe ze dat gaat doen. Wat heb je aangetroffen? Nou, we staan voor de Randstad in Rotterdam inderdaad. En uh, ik ben zo benieuwd hoe ze dat namelijk gaan doen in vijf weken, 10.000 banen. En vooral ook, uh, als dat nu kan, hè, waarom doe je dat dan niet elke maand, zou je zeggen? Maar ik heb iemand meegenomen, we gaan zo hier naar binnen, en dat is Patrick Sticht. Hoi. Jij uh, zoekt al meer dan een jaar een baan, je bent 22. Wij volgen jou al een tijdje bij de NOS in die zoektocht. Wat zoek je voor baan? Ik ben op zoek naar een uh, startersfunctie in de marketing. En het is lastig. Ja, heel lastig. Ik heb uh, eigenlijk alles al geprobeerd. Ik ben nu een jaar aan het zoeken, maar het uh, wil echt niet lukken. Nou, kom mee. We gaan hier naar Ze kunnen hier binnen wonderen, verrichten schijnt. En uh, ik heb al even gezegd dat jij mee zou komen. Er staan al een paar mensen klaar voor ons. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Welkom bij Ranstad. Patrick, aangenomen. Hoi, Patrick. Dit is Patrick. Jullie kunnen hem helpen, heb ik gehoord. Ja, zeker. Nou, laten we even gaan zitten. Dan gaan we even kijken ja, wat voor je bedoel. kunnen doen. Oké, okay, we lopen even ondertussen mee. Suzanne Bloemscheer van Randstad. Um, hey, vertel, ja, ik hebt... ben zo benieuwd hoe jullie dat gaan doen in vijf ja. weken. Het is een hele ambitieuze doelstelling. Maar de, is er ook nodig om al die jeugdwerkzoekenden... die nu thuis zitten, weer aan het werk te helpen. Dat gaan we niet alleen doen. Daar hebben we het bedrijfsleven voor nodig. Bij deze ook een oproep aan het bedrijfsleven. Als je ziet... Ik heb best nog wel werk, ik heb, maar ik heb tot nu toe nog niet die vacature gegeven. Geef je op en help ons om deze enorm ambitieuze, mooie talenten... die we nu thuis op de bank hebben zitten, weer aan het werk te krijgen. Het is geen garantie dat het gaat lukken? Wij hopen natuurlijk dat het allemaal gaat lukken. Wij gaan er ook vanuit dat het helemaal goed gaat komen. Maar bij alles telt, ieder, ieder werk telt... Dus ook, uh, stel dat we straks uh, iets minder dan die 10.000 halen, dan zijn we nog steeds heel erg blij, want elke werkende telt. Maar waarom doen jullie niet elke maand dit? Jongeren moeten aan het werk? Wij zijn natuurlijk altijd iedere dag van de werk bezig om uh, jongeren en ouderen aan het werk te helpen. Maar juist nu zien wij een groot maatschappelijk probleem. Jeugdwerkloosheid is nog nooit zo hoog geweest. En wij willen heel graag onze bijdrage hierin leveren. Samen met Mirjam Sterk overigens, de ambassadeur uh, jeugdaanpak. En uh, wij uh, gaan ons daarvoor inzetten. Ik ga zo direct kijken hoe dat gaat. Patrick wordt ondertussen een soort van geïnterviewd. Ja, klopt. Uh, ja, uh... Intakegesprek of zo? Ja, dat klopt. Dat is een intake. Hij vertelde zojuist al dat hij uh, op zoek is naar een startersbaan. Ik moet Hi. je even onderbreken, want ik wil het heel graag horen. Maar ja. we gaan het straks uitgebreid over hebben na vijf, oké? Okay? Dat zo. En dat blog van Patrick staat natuurlijk op de site van NOS op 3nl En straks ook spreken we met Robert Bas. Die was vandaag bij een zitting waarover de vrijlating van Samir A. werd gesproken. Licht van de Hofstadgroep. Het OM wilde dat hij nog een jaar bleef zitten in de gevangenis. Maar de rechtbank zei nee. Hij mag volgende week vrij. Dat zo.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 Somewhere to go En zo heet dus dat prachtige liedje van Keen. Het is 8 voor 5, Peter Kuipers-Munnik. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, het ziet er overdag allemaal prima uit, hè? maar een puntje van aandacht. Mist, afgelopen nacht en ook komende nacht. Ja, we hadden vanochtend al een beetje te maken met mist op veel plekken. En op sommige plekken was het zelfs ook een beetje hinderlijk voor het verkeer. Nou, niet op heel veel plaatsen, maar komende nacht... dan gaan we echt meer te maken krijgen met die mist. Vooral in het binnenland, oosten, zuidoosten, zuiden van het land... Die mist ontstaat in de loop van de nacht, maar die zou morgenochtend ook maar zo nog steeds aanwezig kunnen zijn. Dus de ochtendspits die zou in die delen van het land daar best wel last van kunnen hebben. Opletten dus. Als ze eenmaal ja. op hun werk zijn, wat voor weer zien ze dan buiten ontstaan? Nou, die mist die trekt gelukkig snel weg, maar dan zitten daar dan nog wolken boven. Dus de dag begint morgen vrij bewolkt. Maar dan uh, aan het begin van de middag dan vanuit het noordwesten begint het helemaal open te trekken en dan wordt het uh, prachtig blauw. Uh, vanuit het noordwesten dus, dus uh, ja, Noord-Holland meteen al uh, aan het begin van de middag. Maar in Limburg moeten ze echt helemaal tot het einde van de dag wachten... voordat ze nog een glimpje van de zon kunnen opvangen. Het wordt daarbij overigens een graad of 22, vergelijkbaar met vandaag. Dus uh, het is best aangenaam weer, maar vooral in het zuidoosten... dus wel een groot deel van de dag bewolkt. En kun je dan al vooruitkijken naar vrijdag en wellicht ook naar het weekend? Ja, vrijdag wordt het wel ietsje bewolkter. Er komt een koufront aan. En uh, dat betekent twee dingen. Ten eerste dat er een beetje meer bewolking komt. Vrijdag vooral. Zaterdag zou er zelfs een klein spatje regen uit kunnen vallen. Maar de zon is ook wel te zien hoor. Daar niet van. En uh, dat koufront betekent ook dat we met iets koelere lucht te maken hebben. Dus nu hebben we 22, 23. Dat wordt zo 19, misschien 20. Daar is het ook eind augustus voor, nietwaar? Precies. Peter Kabersmunneke. Dankjewel. Samir A., het voormalig lid van de Hofstadgroep, komt in september vrij. September, dat is volgende week. En dan heeft hij twee derde van zijn straf uitgezeten... en komt daardoor in aanmerking voor vervroegde vrijlating. En dat is tegen de zin van het Openbaar Ministerie. Robert Bas, jij was bij die zitting aanwezig. Dat is een verrassing. Nou ja... En beetje wel. Uh, iedereen denkt natuurlijk Sammy, een gevaarlijke uh, jonge terrorist. Het openbaar ministerie had hoog ingezet uh, om in dit geval zeg maar de vervroegde in vrijheidsstelling niet te krijgen. Daar hadden er een voordeling voor ingediend. Maar tijdens de zittingen werd eigenlijk al duidelijk dat het openbaar ministerie niet heel erg sterk stond. Uh, zowel de reclassering als de directeur van de instelling waarin hij had gezeten, de gevangenis de Schie, hebben allebei positief geadviseerd. Allebei gezegd van hij komt in aanmerking voor vervroegde in vrijheidsstelling onder voorwaarden maar hij mag naar buiten. Wat waren dan de argumenten van het Openbaar Ministerie om te zeggen deze man moet nog een jaar in gevangenis blijven? Ja, het Openbaar Ministerie zegt van ja, um, Samir A is misschien wel milder geworden, maar hij houdt nog steeds vast aan zijn oude idealen. En uh, daarmee is hij in gevaar eigenlijk voor de samenleving. Hij moet nog beter gesocialiseerd worden. Het uh, Openbaar Ministerie wil bijvoorbeeld ook niet dat hij vertrekt naar het buitenland. Sami heeft aangegeven dat hij wil emigreren naar de Verenigde Arabische Emiraten. Het Openbaar Ministerie wil hem eigenlijk nog een poosje gewoon goed onder toezicht houden. Daarom was de voordeling ingediend. En uh, ja, nou ja, de, de rechter heeft heel duidelijk oordeeld van dat het Openbaar Ministerie geen sterke zaak heeft. En Sami mag dus volgende week gewoon naar huis. Maar hoe weet de rechtbank dat dan, dat die argumenten niet gelden? Nou ja, de rechtbank heeft heel goed geluisterd naar de reclassering. Die heeft een heel groot uh, aantal gesprekken gevoerd met Samir Aar. Ook de directie van de gevangenis waar hij heeft vastgezeten... heeft duidelijk gezegd van Samir heeft een aantal misdragingen gedaan in de gevangenis. Heeft een aantal regels overtreden, Maar allemaal niet zo ernstig dat dus je zou zeggen... zo iemand mag niet vervroegd naar buiten. Maar nog even in herinnering. Waar is Samir Aar uiteindelijk voor veroordeeld? Ja, Sami A heeft twee veroordelingen uh, die er nu eigenlijk uitziet. Een straf van vier jaar en een straf van negen jaar. En het gaat onder andere over het plannen, het organiseren, het uitdenken van terroristische aanslagen. Testijds werden bij Sami A uh, platte gronden gevonden. Van onder andere de Tweede Kamer, de kerncentrale bij Borstelen, de Schiphol tunnel. Het Openbaar Ministerie uh, heeft hem toen veroordeeld gekregen voor het voorbereiding van aanslagen. Nou ja, daar heeft hij zijn straf nu voor twee derde van uitgezeten. En dat zou dus inderdaad betekenen dat hij gewoon naar buiten mag. Maar het is geen automatisme om iemand vrij te laten... na twee derde van het uitzitten van de straf? Nee, tegenwoordig is de wet inderdaad veranderd. Het Openbaar Ministerie kan uh, aan de rechtbank vragen... om iemand zijn hele straf te laten uitzitten. Maar dat werd vandaag wel duidelijk... daar moeten wel hele zwaarwegende argumenten uh, voor naar voren worden gebracht. En het Openbaar Ministerie had die eigenlijk dus niet in dit geval. Ja, was Samir Aar zelf aanwezig vandaag? Hij was erbij, uh, toonde zich op sommige momenten geëmotioneerd uh, zei dat hij een heel zwaar regime heeft ondergaan. En uh, je zag ook heel duidelijk dat hij opgelucht was op het moment dat de rechtbank zei van uh, nou ja de vordering wordt het openbaar ministerie wordt afgewezen. Samië komt 6 september vrij. En dat is volgende week vrijdag. En dan kan hij inderdaad emigreren zoals hij heeft aangegeven? Nou, dat was nog niet helemaal duidelijk. De rechtbank heeft een heel duidelijk advies gegeven aan het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie wil hem een soort reisverbod opleggen... dat hij niet naar het buitenland mag, hij wil hem onder toezicht houden. Daarvan heeft de rechtbank nu gezegd van... nou, Openbaar Ministerie, kijk daar nog eens keer goed naar. Want het zou best wel kunnen zijn dat Samir... Uh, wil je, zeg maar, kansenverhaling verminderen... dat die kansenverhaling kleiner is als Samir in het buitenland... een nieuw bestaan kan opbouwen dan dat hij in Nederland blijft. Want daar, het is toch moeilijk voor hem hier. Hij is hier bekend. Iedereen wijst hem aan als de terrorismeverdachte. Dat dus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 Wij laten geen dure folders en catalogi drukken. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl